Naar aanleiding van het tachtigjarige bestaan van de VPRO laten we u deze zomer wekelijks een kort hoorspel horen. Want het hoorspel is een radiogenre dat de VPRO gedurende haar hele bestaan beoefend heeft. Zowel in de tijd van de dominees als daarna. In de serie hoorspelen zijn we beland in 1973. De dominees hebben dan plaatsgemaakt voor een nieuwe generatie programmamakers. En in het programma Nova Zembla verzorgt een van hen, Rick Zaal, wekelijks een hoorspel... ...luistert u naar een snoepreisje naar Parijs. De VPRO presenteert de Nederlandse hoorspelkern. Met in de hoofdrollen... ...Ve Ciarone. Jan Borges. Ah. Dogi Rugani. Ja, dan nou, het wel genoeg. Paul van der Lek. Is hier aan de Eh, wat zit je weer vervelend met die krant de hele avond? Praat nou liever eens gezellig. Hmm. En hey, was dat de bel niet? Ja, natuurlijk was dat de bel. Wat zou het nou anders zijn? En ja, wie zou nou zo laat op de avond nog komen? Wat denk jij? Nou, ga open doen. Kees, dat, dat is aardig, jongen, dat je even klopt, jongen. Ga binnen, ga binnen, ga binnen, zeg, mijn vrouw. Zal het ook leuk vinden dat je er bent. Ja, kijk eens wie er is. Goedenavond, ja, Marie, hoe maak je Nou, kijk er eens aan, dat is Kees. Ja, dat is Kees. Ga zitten, ga zitten, zeg. Is er iets eh, bijzonders dat je zo onverwacht hier komt? Uh, juist, heen? dat is het. De zaak is deze. Vanavond is het bestuur van onze reisvereniging altijd verder in een strikt geheime zitting bijeen geweest. Ah, oh, wat je zegt. Uh, was er iets, eh. Uh... Doe uh, laat Kees nou even uitvertellen hoor? Uh, de kwestie waarom het ging, hmm? maar daar mag met niemand over gesproken worden, is dat wij voornemens zijn over enkele weken een reisje naar Parijs te organiseren. Oh. Is uh, Parijs niet een beetje? Ik bedoel, uh...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 Mag er maar te ja. En nu de reden waarom ik hier ben. Jan, kerel, ja, kijk, we kennen kerel. elkaar al menig jaartje. En ik hoef je dus niet te zeggen dat ik met volle 100 procent instemde... toen jouw naam als afgevaardigde voor Parijs genoemd werd. Hé, wat? Mijn man? Oh, zeg maar, dat is leuk. Meen je dat werkelijk, Kees? Je maakt me voor liggen, kerel. Nou, maar wat waar is, is waar, hoor. Een betere afgevaardigde hadden jullie nooit kunnen kiezen. Mag ik dus het bestuur mededelen, Jan, dat je het eervolle verzoek van de vereniging aanvaart? Uh, zo terloops, het spreekt vanzelf dat de kosten voor de reisvereniging zijn. Uh, ja, als, uh, als Marie er niks op tegen uh, oh, heeft... Oh, nee, uh... nee, nee, gespraken. Dames en heren, wij gaan verder. Het is nu de volgende avond en wij bevinden ons ten huize van Kees en Trees. Hey, Kees... Het zit je toch steeds te draaien op je stoel met die krant. Zeg, werd er gebeld? Ja, natuurlijk werd er gebeld. Dat hoor je toch? Ga liever open doen. Dan weet je wie er is. Ja, ja, je hebt gelijk. Laat ik maar eens even gaan kijken. Nee, maar jongen. Kerel, wat aardig dat je even aankost. Want wat hebben wij nee. elkaar een lange tijd niet gezien? Ja. Ja, ga binnen, zeg. Ga binnen. Ja, weet ja. je Kom ja. binnen. Zo, zo, zo. Kijk eens wie er is. Zo, je pas behang ook, zie ik. Mooi, hoor. Goedenavond. Ach, Jan, wat gezellig dat je weer eens komt. Ga zitten, zeg. Ga zitten. Uh, wil je thee? Nee, nee, nee. Ik, uh, ik zal niet gaan zitten. en Ik zal ook geen thee uh, geen Nee. Wat Wat doe je vreemd? Er is toch niks gebeurd? Uh, ja, ja, ja. En er is zelfs iets uh, heel uh, belangrijks gebeurd. Zo, jij uh, maakt ons nieuwsgierig. Het, uh, toch geen narigheden? Nee, nee, geen narigheden, nee. Ik zou bijna willen zeggen... Uh, in tegendeel. Ah. nee. Maar uh, omdat jullie nou niet langer in het, in het onze rinkeren te laten... ...wil ik je in strikt vertrouwen natuurlijk. Hè. Vertellen dat het bestuur van onze visserijclub Den Zilveren Dobber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 juist jou daarvoor nodig hebben. Hé, hey, hoe bedoel je dat? Nou, kijk eens, zij alle weten, waar maar zijn uh, volwassen mensen, die nietwaar, dat Parijs voor onze jeugd een gevaarlijke stad is. En uh, daarom hadden wij het bestuur van de Zilveren gedacht dat we vooraf eens een vertrouwd uh, persoon glata naar uh, Parijs moeten sturen om daar eens rond te neuzelen, nietwaar, en eens dus precies te kijken wat dan wel en wat niet geschikt is voor de jonge luik.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 ...bereid bent om naar Parijs te gaan... ...ten einde deze delicieuze kwestie tot een goed de te brengen. Ach, mij heb je al... ...je weet, als het voor een nuttige zaak is... ...ben ik met een natte vinger te vangen. Ja, dat is wat ik heb. Maar het laatste woord is natuurlijk aan mijn Oh, wat mij betreft kan je gerust gaan, hoor. Eh, daar wordt gebeld. Ja, daar wordt weer gebeld. Maar wie kan dat nou nog Lijf, zijn? Nee, ik zou wel even gaan kijken. <lacht> ja... Het gaat zachtjes, het Mijn vrouw heeft ook niks in de gaten. Hé, hey, kijk hey, let op, jongen, let op. Wij gaan samen gezellig en denk je nou maar eens. Wij gaan woensdagmorgen morgen met de trein van tien uur twintig. 20... Ja, zachter, ja. was toch wel een prachtig idee. Ja, ik denk ik. Okay. Nee, pas op, daar de, komt mijn vrouw weer. De, Laat niks merken. Ernstig blijven. Eh, uh, uh, ja, hier, Marie. Ja, ja, een aardige verrassing, hè. Uh, uh, oh Ja toevallig dat ik juist hier ben. Ja. <laughs> Hoe tref je het zo, zeg. Ja, we zaten ja. juist een beetje over koetjes en kalfjes te ja, praten. over de ja. kalfjes. Oh, en toen kwam het ik kalf opeens. Op. Ik bedoel, toen kwam jij opeens er binnen. <laughs> is er iets, iets bijzonders? Ja, je maakt ons nieuwsgierig. Nou, dan zal ik maar meteen met de deur in huis. Want, oh, kijk nou eens, mijn ja. deur. Kijk, het bestuur van onze huisvrouwenvereniging is vanavond in een strikt geheime vergadering bijeen geweest. Hé, waar? Ja, scheelt jullie iets? Goeie uh. goed, dit is er gebeurd voor meneer Chic. Nou, en op die strikt geheime vergadering zijn we eenpaardig besloten om een reisje naar Parijs te gaan maken. <tie> ja, ja, ja. Maar, voor alle zekerheid gaan twee vrouwen daar samen eerst een kijkje nemen. En, en, en, en wie zijn die uh, vrouwen? Dat zijn Trèche en Marie. En, en we gaan woensdag met de, de trein, trein van Jug!